Politici van D66, PvdA en GroenLinks riepen de mensen op... om op 3 maart een stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De actie op het Leidseplein duurde nog een half uur. De horeca heeft vorig jaar meer dan 7% minder omschrijd gehad dan in 2008...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 Let's take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 I'm talking about in Dance.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 sound of cool.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 gotta get that gotta get that gotta get that yep yep yep yep yep gotta get that <deb. laughs> Visual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 in my life in my life got to get in my life in my life got to get in my life in my life